Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Britse biologe en antropologe Jane Goodall is overleden. Dat is bekendgemaakt door de stichting die haar naam draagt. Goodall werd vooral bekend door haar studie naar het leven van chimpansees in een park in Tanzania. Zo ontdekte ze onder meer dat chimpansees werktuigen maken en gebruiken. De onderzoekster overleed in haar slaap. Ze was in de VS voor een aantal lezingen. Jane Goodall werd 91 jaar. Drie verdachten van de rellen in Den Haag hebben 60 uur taakstraf gekregen. Ze stonden voor de rechter vanwege het plegen van geweld tijdens de demonstratie tegen immigratie. Twee zouden stenen naar de politie hebben gegooid. De derde werd alleen veroordeeld voor het trappen tegen een fatbike. Twee andere verdachten werden vrijgesproken. Tijdens de demonstratie stonden relschoppers in zwarte en gezichtsbedekkende kleding op het Mali-veld onder wie rechtsextremisten. Ze renden de A12 op, gooiden met stenen en staken een politieauto in brand. Israëlische marineschepen naderen, naderen de pro-Palestijnse activisten die met boten onderweg zijn naar Gaza. Dat meldden de actievoerders aan persbureau Reuters. Aan boord hebben de activisten een noodsituatie afgekondigd. Wat dat in dit geval betekent is niet duidelijk.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 Het weer, vooral in het westen, bewolkt. Het koelt af tot 3 graden in het oosten en 9 in het westen. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Etting Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog een paar korte files. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam voor het Amstel 5 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag.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 samen met Piet over John Lennon. Het volgende nummer, Good Morning. Oké, okay, Good Morning, Op het, begin, dit, het gaat natuurlijk niet om mijn persoonlijke smaak, maar ik vind het, een, ik heb het altijd een fantastisch nummer gevonden. En, Klopt. Ja. Komisch gezien vinden heel veel mensen van die Sgt. Pepper's album wel goed vinden, vinden mm -hmm. dit altijd een minder yeah, of zelfs okay. een slechtste yeah. nummer. Good maar dit is, ik heb het ook gekozen omdat er weer zo'n voorbeeld is dat Lennon uh, uit alledaagse gebeurtenis. Mm -hmm. Iets in de krant of een commercial. Dit is een Kellogg commercial. Good morning, good morning. Okay. Ik heb hem van de week nog even bekeken. Hij is heel yes. op YouTube te vinden. Okay, yeah. Dan zie je dat hij herhaalt. Good morning, good morning. Dat zat hij te kijken. Hij zegt in die tijd... Ik verveelde me kapot. Ik zat met Cynthia. Hij heeft Cynthia nooit echt afgevallen. Maar het was wel duidelijk dat hij met Cynthia niet happy was. Nee, nee, hij zat nee. in de buitenwijken. De tijd dat ze gezellig samen... Hij en Paul nummers componerde, ja, ze werken over de vloer, kwam was al lang voorbij, ja. hij zat daar thuis, hij verveelde zich en uh, ze toerden niet meer. Hij zegt, uh, ik zat met televisie te kijken de hele dag ja. en toen kwam die commercial langs van Kellogg's. Ken je, heb je hem wel eens gezien? Nee, ik heb hem wel gezien. Ja, we is een stukje ja. nascholing, leuk. Ja. kunnen we straks even samen kijken. Ja. En, uh, hij ja, zegt, ik was thuis al een beetje aan het schrijven en zo, maar ik had altijd de televisie de hele dag aan op de achtergrond. Oh op. ja, zonde. En, um, maar um, ik vind het een aardig nummer. Toen moeten we vermelden dat de, dat de solo door Paul gespeeld wordt op dit nummer. briljante gitaarsolo. Oké. Het zat op dat moment even niks. had niet de inspiratie om hier een goede solo op te doen. Okay. Net als bij Texman. En uh, Paul McCarthy speelt daar gewoon. Ook helemaal in de sfeer van tekst met een hele goede Er Was het ook zo dat dan John Lennon de Bas speelde? Op dit nummer? Ja. Dat heb ik nooit gehoord, is dat zo? Ja, ik kan me iets herinneren. Het is één nummer dat Paul McCartney de gitaar oppakt, solo. En dan is John oh ja. niet pas te Ja, dat is op ja. Let It Be. Daar speelt John Lennon heel erg vals. En keer op keer verkeerd. Ja, dat is goed dat je het zegt. Het, is, het kan Let It Be zijn. Dat niet yeah. achter de piano zit. Of okay. Cross the U. <laughs> en het is niet ja. zo ja. Oh, maakt hier een enorme bende van. ja nee, John Lennon met al zijn kwaliteiten. Bas spelen kon hij niet. En, uh, maar de um, ja, suburbs. Hij woonde natuurlijk toen... Uh, ergens in een prachtig mansion in, in, ja, buiten Londen. In, in, in buiten Londen. Ja, en ja. Ja, daar was gewoon niks te beleven. En hey, Paul die zat gewoon in het centrum. hè? Paul zat in het centrum. Ja, ja. En die ging er ook meer op uit. Ik denk ja. dat Lennon daar minder sinds, de, hij, ja, zichtbaar was. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik vind het een... Uh, ik vind het een heel, een heel mooi nummer. nummer. Ja, ja, ja. Maar eerlijk gezegd vind ik uh, hele sargent Peppers echt mooi hoor. Ja. Nou, ik heb altijd begrepen dat hij dat Paul McCartney en Mel Evans hebben dat concept bedacht van een Lonely Hearts Club Band. Yeah. Um, Mel Evans was zo uh, ermee begaan dat hij ook met Sergeant Peppers reprise kwam. Hij zei, jullie moet een reprise maken. Okay, yeah, ja, yeah, yeah. En Lennon vond, die heeft uh, daar een beetje nog uh, flauwe grap over gemaakt. Van, yeah. Ga jij nu zeggen wat wij moeten doen? Maar, ik ben blij dat het erop is gekomen. Ja, zeker. Ja, ja. Peppers is ook altijd mijn... Uh, ik weet niet of het jouw favoriete album is. Dat wisselt steeds. It wisselt steeds inderdaad. Het is heel lang mijn favoriete album ja. geweest. Maar um, het is moeilijk om dat vol te houden. Het heeft iets te veel... Het is misschien, hoe bedoel je, ook iets te cabarettesk of zo. Maar ik denk toch dat ik er wel bij blijf. Want anders moet je naar het White Album. Ja, ik ook. Als ja. favoriete album. Maar dat vind ik te wisselend in... Ja. Consistentie. Ja, dat is waar, ja. ja. ja Hard Day's Nights vind ik ook zo mooi. Ja. Ja, Rubbersol ook eigenlijk. Hard Day's ja. Night, ja, goed dat je dat zegt. Ja. ja. Dan zie je dat Lennon daar het voortaan neemt. en zegt, ik ga nu heel veel nummers schrijven. Oké. Okay. Dan gaat het iets te ver in. Want er staan drie nummers op. Die, um, de laatste drie nummers van, van de Hard Day's Night, van het album. Dat is eigenlijk van... Nee, van John Lennon, ja. dan mis je de invloed van McCartney. Oké. Okay. Ja. ja. ja. ja. Er, staan wel, er staan wel hele mooie dingen op hoor. Even goed dus Paul losen. McCartney was heel belangrijk voor John Lennon, qua vriendschap, qua muziek? Nou, op een album waar, er wordt veel gezegd, uh, uh, Hard Days Night was helemaal John Lennons album. Hè? Er staan natuurlijk wel een paar, uh, paar McCartney-nummers uh, ja. uh, op, maar het was eigenlijk helemaal John Lennon. 90% okay. John Lennons album. En uh, dat gaat niet goed. Nee, daar, is te, nee. daar mis je de invloed van, van McCartney. Oh, okay. misschien, ja. misschien kun je het omgekeerde van Peppers zeggen. Want Peppers was natuurlijk helemaal Paul McCartney's idee. Ja, ja, ja, ja. Maar daar is Lennon nog wel net voldoende gemotiveerd. En aanwezig ja. met uh, ja, alles wat hij daar doet is, is eigenlijk briljant. Ja. Dus, maar op de White Album trok heeft hij ook heel veel goede nummers Dat ja. is was echt een revival. Dat ja. uh, is echt een comeback van John Lennon, ja. White Album.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 Een van die nummers, mooi bruggetje weer, is uh, I'm So Tired van dat White uh, Album. Ja, dit is geschreven in uh, India, in Marrakesh, of nee, Rishiki, toen ze daar waren met z'n allen. Wat hij er zelf al zegt, het was voor het eerst in jaren dat hij vrij was van drugs en drank. En dan, uh, hij merkte dat hij, zijn gedachten toch helderder waren, dat ze minder abnormaal gefocust waren. Dat betekent ook wel dat hij heel veel slapeloosheid leed. En daarom is hij uh, I'm So Tired ges geschreven. Jij vindt het een heel fijn nummer, hè? Ja, ik Hebben vind het echt, een ja... heel mooi nummer. I'm ja, so ik, ik vind het ook mooi. Tired. Ik mis toch een beetje finesse nog in het nummer. Ja, maar, ja Ik, vind, ja, ik, dat ik, ik kan het niet, niet helemaal naar. uitleggen. Maar... Ja. Ik vind het een van de mooiste nummer. Nou, ik kan me het zo goed voorstellen. En dat hij dan zo'n nummer erover schrijft. Ja. Ook op die meeslepende toon die hij zingt en zo. Ja. Hij is echt te hè? Ja. ja. dat klopt. Ja, dat komt er echt uit, ja. Ja, straks komen we dan uh, bij uh, I Want You. Vind ik ook zo'n mooi nummer eigenlijk, hè? Ja. ja, want nog even terug naar I'm So Tired. Wie ja. was Sir Walter Raleigh ook alweer? Daar zing ja. je toch over? Ja, nee, dat zou ik niet weten, nee. Uh, nee, Sir ik Walter te, Rally, Ik had, wel ja. gewoon, had het iets niet met tabak te zeggen. want hij, hij rookt het, was natuurlijk een kettingroker, John Lennon. Ja. ja en... Uh, hij kan ook niet ophouden met roken en volgens mij is... Okay, yeah. Zo wordt er rarely iemand die iets met tabakimport heeft uitgevonden. Dus dan gaat hij maar... <laughs> hij zegt eigenlijk uh, een beetje uh, zonder het echt te willen zeggen van... Uh, ik kan niet stoppen met roken. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Ik moet wel even nazoeken, anders zeg ik nu iets heel uh, onnozer. Ja, ja ik zoeken, inderdaad. Ja, volgens ja. mij... Uh, ja. Want als je zoiets zingt, dan wil, wil ik weten van, wat bedoel je daarmee? Ja, ja, ja. Curse the Water Rally. Ja. Maar ik vind het wel verpantse in al die documentaires, ze hebben altijd een sigaret in hun hand. Dus, dus, ja. ja, vooral... Dat is zeker, maar je stuit het op een gegeven moment, gek genoeg, ja. ja. Nou ja, tabak ja. is natuurlijk een heel mooi product, alleen je moet het, je moet het niet aansteken. nee. Maar, uh, nee, maar het is wel goed dat je dat noemt, want George Harrison, die is toch. Die arme George is volgens mij ook. Uh, aan tabak te ten onder gegaan. Wat ja, volgens hij, mij dan, ook wel. kanker in ja. zijn leven. Ja. ja. Je valt kanker. In, of was ja. het een brain tumor. Ja. Ik weet het niet meer. Maar dan weten we dat niet als nee. Beatle-fans. <laughs> hoor te weten. Moet iemand opstaan en het zeggen, ja. We ja, ja. gaan ja. het zo even nazoeken. Ja. Als we het uh, volgende doen draaien. I'm so tired.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 on you, I wonder, should I call you, but I know what you would do, you'd say, putting you on, but it's no joke, it's doing me harm, you know I can't sleep, I can't stop my brain, you know it's three weeks, I'm going insane, you know I'll give you everything I've got, So tired I'm feeling so upset Although I'm so tired I'll have another cigarette And curse to Walter Raleigh He was such a stupid cat. Nou, een ander mooi nummer is dan You're gonna lose that girl Ja, want ehm um ja, dat is, als je dit kan schrijven dan. Uh, You're gonna lose that. Ja, daar hoef je niks meer te wensen. Ringo Bongos, hè? Oké, okay, yeah. geef mij uh, misschien een uh, detail. Tipje. Maar ja. Ik vind het muzikaal misschien wel een van de meest uh, imponerende nummers van, van het album Help. Uh, Lennon, mooi double tracked lead vocals. Oké. Okay, ja, yeah. dat, dat is waarom we, waarom we ze goed vinden. Yeah. Herinner je nog dat we de film zagen? Ja. Dat ze dat, uh, dat, dat nummer zingen, dat de Ringo's drumsel, dat er zo'n cirkelzaag door de vloer komt <laughs> van onderaan. Omdat, wat, er is iets ze willen hem steeds kidnappen van die, vanwege die ring. Ja, van dus die ringen, een flink grote drinken. ring, verhaalt. dat is blijkbaar een heilige ring of zo. Maar dan zo, staan zij in die studio en het is zo'n cool gezicht, ze spelen daar geweldig. <laughs> en dan zie je die cirkelzaag rondom zijn... Uh, we moeten die help nog maar eens gaan bekijken. Ja, inderdaad. <laughs> maar... Uh, ja, qua, qua Close Harmony is dit gewoon een heel goed nummer, en um, ja, het is wel aardig omdat iets, iets met Early Lennon, de vroege Lennon muziek over de, dat die, uh, nou ja, zou, ik weet niet of je het agressief moet noemen, maar hij zegt, je gewoon lose that deal as Inter over, yeah. van als jij niet uh, goed zorgt voor dat meisje, yeah. dan pik ik erin. Yeah. Het, het is wel een soort van, yeah. Uh, de codes die toen gelden. Hè, van je, of je behandelt er goed. Ik weet niet of hij haar inpikt. hoor. Of dat in de tekst komt. Ja, dat zingt hij wel. Oh, okay. Ja, yeah. ja, ja okay, okay. Dat zingt hij yeah. meerdere keren. Als je het niet goed voor de zorg. Dan well, ga ik. Okay. Okay. Yes. Ja, een soort passief-agressieve passief, uh, yeah. toon. Hartstikke leuk. Hij heeft ook Run for Your Life geschreven. Yeah. <laughs> dat is ook zoiets. Dat gaat okay. yeah. ook op hetzelfde thema. Yeah. Of tenminste, een beetje van: ik ben hier het. Het alfamannetje en uh, yeah. Yeah. het moet wel gaan one zoals one. ik wil. Yeah. Ooit zelf gedaan, uh, Pim? Don't run for nou, your nee, life? Nee, maar dat je, met, met, <laughs> dat je, dat je uh, ziet hoe een andere man een vriend van je een vrouw behandelt wat je niet bevalt. En dat je dan inspringt en zegt, hé hey, uh, vriend, even oppassen jij. Oh, nee, heb ik niet gedaan. Ja, nee. Zo hoort het wel, ik heb het zelf. Zo hoort het ja. Ik kan me het niet zo gauw herinneren, maar ik ga nee. het later deze week wel doen. Uh, ja? Okay. <laughs> ja, anders. Om een beetje mijn achterstand in te halen. <laughs> um, Zonder op je bucketlist. <laughs> ja, precies. Maar ik bedoel, er zijn. Ik wil, we willen natuurlijk Lennon een beetje over het voetlicht brengen. Ja, zeker. Hij heeft ook ja. nummer als you can do that. Ja, klopt. Dat gaat, ook het, gaat hetzelfde. Ja. Je stapt naar iemand toe. Van even zegt, oppassen. Ja. Ja. Dit bevalt me niet. Je, je, je behandelt die vrouw ja. goed. Anders ja. krijg je met mij te maken. Ja. Dat hou ik. Dat is belangrijk, want uh, ja. we moeten wel een beetje.. Uh, gentleman blijven, ja. maar het is allemaal over You're going to lose that girl en ja, hoe ze het voor elkaar krijgen over de bridge en de yeah. close harmony ja zeker werkelijk, als je dit nummer echt uh, niet gehoord hebt heb je niet geleefd ik heb laatst zitten denken van hoe komen ze in godsnaam erbij om uh, bijvoorbeeld een, op dit stukje een mondharmonica te pakken. Of een, dit stuk uh, viool of zo Hoe ze in, daar in godsnaam komen. Ja. De laatste keer dat de mondharmonica is gespeeld op een Beatle plaat is, ja. Uh, ja, maar is, op, is op Beatle for Sale. Uh, Oké, okay. ja. En de uh, viool uh, is natuurlijk uh, een 1-2'tje McCarthy ja. en George, uh, George Martin geweest. Ja. Nee, maar hoe je het idee krijgt om op bepaalde uh, stukken muziek te zeggen, nou, nu past dit goed erbij. Je moet ja. een gigantische, breed scala hebben van ja. wat er mogelijk is of zo. Ja. Denk je niet dat George Martin daar, uh, die al, uh, ja, ja, al tien jaar in het vak ja. zat, toen ze kwamen met uh, heel veel comedy en met cabaret, met alle al ja. soorten muziek. Dat die dat allemaal wel wisten, zegt nou oké, okay, nu kan je luisteren hier eens naar je, of ja. zo Of doe dit is of zo. Ja ja. ja, ja. Die kon niet alleen alles bedenken. Hij kon ook iedere muzikers die je zou willen ja. Ja. naar de studio halen. Ja. ja, dat is nogmaals erg belangrijk geweest. Hè. De vijfde Beatle. Of was dat uh, toch onze Rody? Nee, ik denk dat het eerder George Martin was. Maar als ik één nummer zou kunnen kiezen uit het hele oeuvre van de Beatles, zou het You Gonna Lose It wel zijn. Ja? Ja. En niet van Sardis Peppers? Nee, want dit is gewoon nog een beetje... Het is oude Beatles. Ja. En nieuwe Beatles. Het is een beetje... Het is niet echt nieuwe Beatles, want dan moet je echt verder naar White Album. Maar dit is echt... Uh, Oké. Okay. Uh, met z'n vieren... Ja, ja, Als die uh, ja. ene ja. entiteit. Ja, en, ja, dat vind ik wel mooi. Hè. Ja. Dat... Dus daar trek je geen De Daar ben je Peppers eigenlijk. Dat is een, gewoon... Uh... Ja, dan waren ze niet echt meer een eenheid denk ik, hè? Nee, want Peppers was, George Harrison was er helemaal niet meer geïnteresseerd in gitaarspelen bijvoorbeeld, heeft hij ook zelf gezegd. Ja, ja, ook... Hij kwam al met een hele sterke tegenactie, met dat uh, within you, without you. Ja. Maar gitaarspelen boeide hem niet meer zo, dat is pas nee. weer later teruggekomen. Ja, gekker inderdaad, ja. Had hij andere en... interesses of zo, of ook, ja. Ja, in mediteren in India, ja. dat is toch ook een beetje uh, moe van het toeren. You're gonna, lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl you're gonna lose yes, yes, you're that gonna girl You're gonna lose girl If you don't take her out tonight She's, gonna change, she's her mind. gonna change her mind And I will take her out tonight And I will treat her I'm kind treat her kind You're gonna lose that girl. 68. En die komt eigenlijk van de animatie of van het album van de animatiefilm Yellow Submarine. Het is uh, gebaseerd op een paar ideeën van John Lennon. Hè? Want eigenlijk uh, ja, veel van die nummers die zijn ook uh, thuis voorbereid en opgenomen. En dan lopen ze naar de studio toe en dan wordt het er verder uitgewerkt. En dat is er eigenlijk ook zo om tijd te besparen in de studio. Gewoon thuis uh, lekker hobbyen. Naar in studio uitwerken en door een vol nummer schrijven. Ja, dat was natuurlijk later. kregen ze gewoon uh, de maximum studio tijd zoveel als ze wilden. Sars Peppers ook niet, hoor. Maar dat is ook maar een bepaalde limited tijd. Ze hebben er toch een half jaar over mogen doen? Ja, maar bijvoorbeeld die eerste, uh, Studio 1, hoorde ik ook gisteren. Uh, uh, die was op een gegeven moment ook weer vol geboekt. En daar moesten ze bij uitwijken. Ja, die dus niet een andere studio, maar ja. zo op Abbey Road konden ze gewoon... mij het is een carte blanche om daar uh, ja, langs nou, te wilden. Nee hoor. Ja, want ja, dus. ik heb ook gehoord inderdaad, toen gingen ze al die studio mensen uh, inhuren. En toen vond de plaatsvermaatschappij ook niet zo'n goed idee. Want ja, voor, voor maar 24 maten een heel orkest inhuren is een beetje okay. duur. Ja. Mm -hmm, dus ook ja, dat soort overwegingen waren blijkbaar nog, ja. Maar ik denk dat de studio tijd uh, toen goedkoper was dan nu. Ja, het, dat moet wel, ja. Ik over de, de jaren zestig. En de titel uh, van Hey Bulldog uh, ontstond eigenlijk toen uh, Paul McCartney... tijdens de sessie een blaffend geluid maakte. Terwijl ze aan het improviseren was. En toen besloot ze nou laten hmm. het geblaffend maar inhouden. En uh, veranderde de titel in Hey ja. Bulldog. Ja, want uh, Yellow Submarine is eigenlijk niet zo'n album dat het echt bekend geworden is ofzo. zo. Er staan ook wel mooie nummers op maar. Dat was zo'n contractuele verplichting. Ja. hebben we nou. uh, wat leftovers. Ja, maar toch mooie nummers. Ja, de achterkant is van George Martin, hè? het uh, ja. instrumentaal of het. Uh, ja, ja, ja Maar ja, volgens mij staan er geen echt nieuwe nummers, behalve dit nummer. Wat natuurlijk gelijk met kop en schouders boven alles uitsteekt. Ja, zeker. Ja. Want er zijn nog een paar andere. Ik hoor. heb ook wel eens gelezen ja. dat ze vroegen van Lennon: heb je nog wat? Nou, Lennon zei: ik heb nog wel iets. Ik heb nog wel een klein uh, stukje wat ik wel ergens heb. Ik dacht dat was een heel boel dog en dat uh, er komt er zoiets uit. Ja. All ja, er stonden uh, de, de, de restjes die George het eerst niet mocht Oh yeah. uh, Only in northern Song yeah. van George inderdaad. ja het was All Too Much. altogether yeah. together now, all, all you need is love, ja. Yeah. Yeah. Ja, ze moesten natuurlijk weer een film maken eigenlijk. Hè. Maar ze hadden zelf geen zin. Zouden ze hadden helemaal nee. geen zin, ook die film die, uh, die op zich heel goed is. Maar ze hebben daar de, ook ja. de stemmen niet voor hoeven inspreken. Ze, nee? ze wilden er gewoon niets mee te maken hebben. Alleen die muziek, ja. ja. Yeah. Nou, qua ook muzikaal eigenlijk ook niet, want nee. muzikaal is geloof ik niet door hen bedacht. Ze hebben gewoon. Okay. Uh, yeah. George Martin heeft wat, uh, wat dingen erop gezet. En uh, hij had denk ik nog die George nummers die yeah. eerdere yeah. de platen afgeketst waren, klopt dat Ja, niet? klopt ja. Yeah. Yeah. Only-North only Song, in song. Yeah. is het. Yeah. Had yeah. de peppers yeah. eigenlijk moeten yeah. staan. Yeah. Of it's all too much, ik weet het niet. Nee, Only North Song. Ja, Altogether nou is natuurlijk gewoon sowieso een, een, een, een missen. Dat nou, is ja, niet echt een nummer, toch? Nee. Dat vind ja, ik altijd, meer. Ja, een Amazing nummer eigenlijk, hè? Ja. Maar... Het had op Kinderen voor Kinderen wel goed gestaan, vind ik. <laughs> ja, dat is toch wel zo'n soort -so nummer, is het toch? <laughs> ja, daar kun je geen. Uh, daar... Ja, voor alle leeftijden, hè? Ik denk niet dat ACDC dat, AC dat uh, nog gaat cover altogether. Now. Het is wel een leuk uh, fenomeen dat de Beatles dus al die, ook die, uh, die beetje uh, cabaretske nummers deden. Die was moorige en leuke en onschuldige nummers, maar het is wel een dieptepunt hoor, dat overgeerde naam. When you smile, childlike, no one understands, jackknife, in your sweaty hands, some kind of innocence is measured out in years, you don't know what it's like to listen to your fears, you can talk to me, you can talk to me. measured out in you You think you know me but you haven't got a clue You can talk to me You can talk to me You don't anymore. Ah! <laughs> you did <going. That's laughs> it! That's <You're laughs> <hitting. laughs> You hit it! That's it, got <laughs> <laughs> it! <You're> En dan komen we bij een ander nummer van Waartelbe, Bungalow Bill. Ja, ook weer, om dat kent schetst ook weer Lennon, hè, dat hij iets ziet wat hem niet bevalt. Wat ook ieder wel het mens niet zou bevallen, zo'n uh, figuur die dan kon mediteren. Ja. <laughs> en voor, voor de afwisseling gaat hij dan, uh, gaat hij dan grote dieren schieten, de Big Five. <laughs> ja, en Lennon die neemt dan toch weer de moeite om daar nu maar op de, de, de, de hart te nemen. Ja. ja, dat vind ik gewoon zo goed. Oké, okay, het, het is een beetje een, uh, je kunt zeggen een beetje teenager-achtig vanwege de stemmetjes. Het is ook een beetje een grap. Joko ja. uh, is er op te horen, wat natuurlijk ook okay. jammer is, maar ja. ook <laughs> trouwens de andere Beatle vrouw hè, ik had het Maureen, ja? die mag ook meezingen. Oké, okay. is... Moei van het George. Ja, uh, Maureen van, van, oh, van Ringo. Van Ringo, oké. Okay. En uh, yeah. ja, Patty, die mag ook meezingen, okay. maar uh, waarschijnlijk heeft, jo maar Joko, ja, die Sommigen natuurlijk vast een beetje is voor, wat vooraan gaan zitten. <laughs> Na eerst al hun uh, zoutjes opgegeten te hebben. Want <laughs> zo'n dame was het. Nou, een beetje plagen moet kunnen. Ja, ja. Maar um, ik vind het een heel fijn nummer. Ook omdat het eigenlijk geen pretentie muzikaal heeft. Niet zoveel pretentie. Hè? Nee, klopt. Het is gewoon een Het een nummer, beetje, ja. Um, ja. gaat een beetje heen en weer. Maar het is toch leuk. Lennon nam ook de moeite bij de White Album. Om over al zijn ervaringen in... Uh, ja, ja In India te zingen. Ja. Dat heeft ja. McCartney op één nummer nou helemaal niet, helemaal niet gedaan. Het hele White nee. album is op uh, Why Don't We Do On on the Road. Is niks van terug te vinden. Maar Gaat het ook over India? Ja, ja oké. Okay. Over, over de ervaring van McCartney ja, ja, ja, in India. Ja, ja. Maar ja. Lennon heeft. Hè, met Dear Prudence. Maar goed, het is een soort parodie. Het is ironisch. Het is echt een voorbeeld van de humor van Lennon. En dat vind ja. ik het gewoon een heel leuk element. En, uh, ja, je kunt zeggen het is een beetje... Hoe zeg ik het Engels? Een beetje corny. Een beetje, <laughs> ja. een, een beetje flauw. Maar goed... Ja. Oble die Oblada van Paul McCartney... Ja, is, is, ook, erg, een beetje, is ja, ook een is beetje... flauw. Ja, ja. Ja, ik hou er wel van, maar ja. mensen kunnen ook zeggen... Ja, nice. McCartney die schreef ook al die... een beetje melige nummers. Melig is misschien het woord. Zeker, ja. En dit is ook melig. Maar ik vind ja. het een... Uh, ja. Ja, ik ben blij dat het op het White Album is. V vind je ook dat... Uh, dubbele of white Album... had een enkele album moet zijn. Dat hoor als, je ook wel eens zeggen, ja. Ja, als dat ene nummer er maar af was geweest... dan had ik het al goed gevonden. Ja, Revolution No. 9. Ja, dat heb je toch gezegd. Ja. ja. Ik weet dat jij er wel waardering voor hebt. Dat vind ik ook prima, maar... Denk nou, dat... niet voor dat nummer, hoor. Nee, nee oké. Okay. Ik vind dat dat ene nummer eraf moet zijn. Want het is... Je kunt zeggen, het is een interessant nummer. Daar is niks ja. op tegen. Maar het is... Ja, ik zie, het, ik zie het meer als Lennon was de Beatles aan het saboteren, of niet, in die tijd. Oh, hij was gewoon yeah. Beatles aan het saboteren. Lennon Ono, hè, het koppel van Ja, natuurlijk. Ja, hij zat in de avant-garde heel ver inderdaad door Yoko, dus... Misschien wil hij daar iets een statement van maken of zo, ja. Nou, maar ja, dat, nou, dat hebben we geweten, met die <laughs> Welling albums. Maar toch niet, het is gewoon twee uh, platen, een dubbel LP, ja. Ja hoor, ja. ja. ja. Ja, je moet vind ook, het moeilijk om geschiedenis ja. te, uh, te herschrijven, moet je eigenlijk niet doen. The children asked him if to kill was not a sin That when he looked so fierce His mommy betted him it If looks could kill kid, it would have been us what? instead of him All the children say Yeah. Ik kom bij een ander mooi nummer, Don't Let Me Down. Daar heb ik eigenlijk twee versies van, hè? de Naked versie en de Rooftop versie. Dat vind je de mooiste? Het de Rooftop, ja. Ik vind het ongelooflijk hoe ze live speelde eigenlijk op die, op die Rooftop. Erg knap, hoor. Ja. De omstandigheden, maar ook een mooi nummer en dat ja. geloof ja. ik ook. Billy Preston was natuurlijk wel belangrijk, maar het, hoe ze daar toch zo even uit de mouw schudden. Dat ja. vind ik knap, hoor. Ja. Ja, heel goed. Ja. Ja. Ja, Beatlefans willen ook eigenlijk een, uh, een stand-alone, ik weet dat jij niet, niet aan uh, cd's of albums doet, maar dat ze zeggen dat rooftop concert. Ja. waarom is dat niet gewoon als cd verkrijgbaar? Klopt ja. ja, maar het waren niet zoveel nummers, drie of vier, ja, verschillende mm. takes ofzo, maar ze hebben ik niet of, veel gespeeld hoor, maar een half uur Ik moet het nog even tellen, in ieder geval zeven of acht wel. Nee, zeker niet. Ga, nee. Ik ga ze even opschrijven. Want Don't Let Me Down is een liefdesliedje voor Yoko. En Dit is de B-kant geworden van Get Back. Ik vond Get Back een erg mooi nummer. Maar Don't Let Me Down vind ik ook een uit 69, moet ik er even erbij zetten. En dit is eigenlijk het tweede nummer wat John Lennon op de album Let It Be heeft gemaakt. Het andere is Dikke Pony. En volgens mij hebben ze dat ook niet gezongen op The Rooftop. Ja, wel. Jawel, Dikke Pony. Ja. Ja. En Get Back hebben ze ook gespeeld natuurlijk. Don't Let Me Down zijn er al drie. One Nine 909. Ja, natuurlijk ook. Is 4. Qua de feeling. Ik oh, denk dat we ongeveer bij 5 of zo uitkomen. 5, ja. Ja. Daar kun je geen album van maken. Daar ben ik met je eens. Oh, een EP. heet dat tegenwoordig. Er zijn wel meerdere versies. hè? Ze hebben Get Back bijvoorbeeld op die ja. hoofd op drie keer gespeeld. Waar ja. Als je echt de uh, ja, Beatles fans allemaal dat wil geven. Dan zou je denk ik ja. wel... Okay. Hebben, het heeft 45 minuten geduurd, dat concert. Toch wel inderdaad, ja. Okay. En, daar Kan je een mooi plaats van je, maken. Plaats, ja. Ja, zeker. Ja, wie weet worden we ooit nog daarmee verwend. Ja. Ja. Kerstmis ja. 2032. Maar het was dus een heel simpel, uh, textueel en eenvoudig en direct nummer. Geïnspireerd door zijn verliefdheid op Yoko Ono. Het is toch wel belangrijk geweest, hoor, die Yoko. En toch wel een hele tijd, ja. Vanaf... Uh, White Elmo of ook al bij Peppers? Ik weet ook niet wanneer ze ja. het toneel verschenen is. Nee. White album White ja. Elmo passen, ja. ja. Another song, right, oké okay, George. About uh what have you got up your sleeve, John? Uh, what about let do well, part, Don't Let Me Down? Yeah, that's bloody yeah, good one uh, Don't let me down blues. Again. Down the road again, blues. Short bat, and fanny, you're my desire. Come on, boys. Come on. Zap okay. Monthly She does, oh she does, yes she does, and if somebody loves me like she do me, the first time ever really Van uh, de Waardelbum, Revolution No. 1. Oh ja, daar heb ik eigenlijk mijn notities ben ik vergeten. Maar um, het was dus bekend dat Lennon al heel lang met de frustratie zat. De Beatles spreken zich niet uit over uh, wat er in de wereld gebeurt. Hè. Vietnam moet je vooral aan denken. God. Ja, zeker. Ja. En uh, nou weet ik niet zeker of het waar is. Maar ik dacht dat Revolution No. 1 het eerste nummer wat opgenomen is voor de White album. Oké, okay, dat weet ik niet meer. En ja. euh, ik wel vaker gebeurd dat de, de, het meest experimentele nummer van een album dat was vaak waar ze mee begonnen. Want Tomorrow Never Knows dat was het eerste ja? nummer voor Revolution van de van Revolver. Ja, maar is Revolution nummer ook een uh, uh, is toch een redelijk standaard nummer of zo? Ja, qua tekst misschien niet, maar ja, daar ben ik wel met je eens. Maar wat ze een... uiteindelijk van gemaakt hebben, want de, je hebt natuurlijk die drie versies. Revolution klopt, ja. De langzame, dat is de, dit nummer. Versnellen ja. Ja, wat op een single uitgebracht werd. De langzame is, uh, daar vind ik het meest genietbaar. Want dan ja, dat is gewoon een, een heerlijk laidback nummer. Ja. Waarin ze uh, zijn points toch maakt. Heb maar er zit een soort fade-out in. Dat nummer duurt 20 minuten. En ja, de klopt. tweede helft heeft ja. hij dan gebruikt om Revolution nummer okay. van ja, te ja, maken. Ja, ja, ja. Bij die snelle versie vind ik het gitaarspel zo mooi. Ja, ja vind veel, ik heel veel mensen, mooi, mensen ja. vinden de ja. snelle versie mooi. Ik vind ja. de langzame versie mooier. En, uh, trouwens, let op het gitaarspel van George. Er zit een heel erg ja. mooie, distorted uh, gitaar in van George. of andere manier draagt dat nummer uh, The White Album heel erg. Ja? Hangt voor mij van twee nummers heel erg af. Van, van Why, Michael, The Argentine Weep. Ja, natuurlijk. Ik weet niet, dat hey, zijn vanwege kenmerkende okay. nummers, uh, maar ook omdat het dus heel veel in de wereld was echt, uh, je kunt zeggen hij is anno nu in beweging, maar ja. toen, toen ook, ja. was hij ja. ook behoorlijk wel met protestdemonstraties en uh, ja. opstanden, relen, ja, was alles, veel aan de ja. ja. Elena wilde daar gewoon over schrijven, ja. terecht en kwam, kwam met dit nummer en ja. als ik het goed interpreteer is het ook zijn. Uh, het is een dubbele houding over. van Moeten we nou wel of niet meedoen? Hè? Uh, dat zit er ook in, dat, in die tekst. Ja. You can count me out in. Ja. Dus het was echt weer op zijn lendenachtige manier. Je komt ja. het nooit helemaal achter. Wat ja, hij zei er ook uh, gebruik geweld. Maar doe het maar niet of zo? Hij zei gebruik geen geweld. Geen geweld. Maar okay, ja. aan het einde toch had hij zoiets van een ondertoon van. ja Als je echt wat wil bereiken. Dan moet, je ja, wel, dan ja. moet het ja. misschien wel. Maar dat is ook ja. wat jouw interpretatie ja. is. Dat kun je eruit halen. Ja. Je hebt ook eens gesteld dat het uh, uh, secret nummer van John Lennon was nummer, of ja, nummer 9. Of, ja, dat klopt. Uh, of wat hij zelf al heeft gezegd, hij komt vaak op het nummer 9 uit. Om, okay. Omdat hij op de negende is. Hij zei zelf 9 oktober, hij kon niet goed tellen. Want oktober is helemaal <laughs> niet de 9e, maar helemaal. Maar um, nee. yeah, One After 909, een van de eerste jongens ja, die hij geschreven had Revolution number 9 en hij had zelf al dat gaf hij ook toe, iets met 9. Met Oké. Okay, yeah. En uh, goed, dat, uh, dat is dus in Revolution number 1 niet te horen, maar nee. hij heeft uiteindelijk wel helaas, nine, yeah. volgens veel mensen, Revolution <laughs> number 9 van gemaakt. We lopen weer tegen het eind en we hebben nog, uh, nog drie mooie nummers. I Want You, One of the 909 en Because. Welke zullen we als laatste draaien? Uh, I Want You zou ik dan uh, zeggen. Ja? Ja, dat is... ja, die kunnen we mooi in het nieuws over laten lopen. Waarom heb jij daarvoor gekozen, Pim? Misschien door de repetitieve wat erin zit. En het loopt lekker door, dat vind ik erg mooi. En hoe ver is het uh, een, een Lennon-nummer? Vind jij het echt bij Lennon passen? Ja, het, het zijn simpele teksten. En dat denk je ook wel aan John Lennon eigenlijk wel. Hè? Het is ook weer een simpele liefdesverklaring voor Joke Owen. Dus ja, dat, dat slaat er ook op. je ja. voorstellen, het bevat maar veertien verschillende woorden. Heel simpel, maar rechtstreeks. Maar die gitaarpartij die eronder zit vind ik zo mooi. Nee, ik vind het gewoon een mooi nummer die, je, die me afspreekt inderdaad. Ja. En het blijft ook in je geheugen hangen. En hypnotiserend, hè? Zolang dat ze dat doen. Ja, dat vind ik een mooi woord voor, inderdaad. Ja. Nou, uh, luisteraars, dan gaan we dus uh, daarmee uh, afsluiten. Piet, weer hartstikke bedankt voor al deze oh, nuttige nou, leuke informatie. Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Hebben we nog een conclusie? Uh, hij had niet doodgehoeven. Nee. Dat is te gemogen, makkelijk, hè? Inderdaad, ja, dat is te makkelijk. Om dat te zeggen, maar. Uh... Misschien kan je wel zeggen, nou, in het begin was John Lennon de leider van de Beatles. Hè? Misschien tot Sarge Peppers. En daarna heeft Paul McCartney het overgenomen. Ja, misschien dat, wel dat is over ja. het algemeen wel dat ja. de, de consensus dat het zo gegaan is. Maar hij was wel de bite en de peper van de, de Beatles. En ja. Ik denk dat heel veel mensen nog uh, geïnspireerd zijn door Lennon. En door John Lennon, geen Beatles? door je bedoelt? zou daar geen Beatles zijn? Oh ja, nee, dat dat. Uh... Hij was tenslotte de founder. Hij was. De... Ja. ja. Door Paul McCartney zou er ook Beatles zijn? Door Ring of Stars zouden het de Beatles zijn? Nee, die hadden een eigen bandje. De Rory Storm zou Royal uh... ja, ja. gebleven zijn. <laughs> ja. McCartney had Wings natuurlijk gemaakt. Ja. Nou ja, iedereen zou zijn eigen ding. Maar... Ja, daarom. Oké, okay. ja. Goed, luisteraars. Uh... Bedankt en tot de volgende keer.